Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. Betogers in Egypte zijn niet tevreden met de toezeggingen van het militaire interimbewind. De protesten in Cairo en Alexandria houden aan. De leider van de militaire raad, Tom Tawi, beloofde vandaag dat de presidentsverkiezingen met een half jaar worden vervroegd. Uiterlijk in juni zullen de militairen de macht overdragen aan een democratisch gekozen regering. Betogers eisen dat de militaire raad meteen een burgerregering aanstelt met volledige bevoegdheden.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 De Nederlander zou vorig jaar samen met leden van al Qaeda plannen hebben gehad voor een zelfmoordaanslag op een Amerikaanse militaire basis in Afghanistan. Ajax heeft in de Champions League uit bij Lyon met 0-0 gelijk gespeeld. De Amsterdammers blijven daarmee tweede in de pool, drie punten voor Lyon. Real Madrid Dinamo Zagreb werd 6-2 en Real was al zeker van de volgende ronde. Lyon kan nog tweede worden in de pool, maar het doelzaldo van Ajax is veel beter.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 I'm To begin the dance, yeah. So, yeah, I mean, I'm having a long way used to be having the same? I yeah. yeah. I was wrong Oh god. Op 106.9. FNFM. Spinning